We zitten hier gezellig in Café Libertaria met uh, sowieso Peter Beukelman. Hallo, hallo. Julian die is even op vakantie, en, maar we hebben ook nog twee andere gasten. De ene is Lucas Teilema, die gaat wat vertellen over Neutraal Moresnet. Dat is een land wat ooit bestaan heeft, dat, dat lag vlak onder uh, Limburg, ja. Daar gaat hij zo meteen wat over vertellen, hij is er zelfs geweest. En hij gaat ook wat vertellen over LP transport en vervoer, uh, had ik begrepen. En we hebben ook nog uh, Pim Weinhakker. En die gaat het een of ander vertellen over zijn nieuwe partij. Tenminste waar hij uh, deel van uitmaakt. Dat is uh, stemdirect.nl En hij heeft ook nog een, een, een burgercomité.nl uh, Daar gaat hij dan het een en ander over vertellen. Uh, goed, en we hebben uiteraard nog de column van Henk. Goed, ja mijn naam is Johan Pierre, ik ben de host. en uh, ja, We beginnen met ons vaste item. Goud, zilver, de bitcoins, staatsschuldmeter, marihuana-index. Uh, laten we gewoon beginnen met de staatsschuldmeter. Die staat op dit moment op uh, min gaat uh, uh, heel snel. Uh, in ieder geval 580 plus miljard in het min. Uh, de bitcoins, die hadden even een klein dipje op uh, 6 maart en daarna weer omhoog gesprongen. Die staat nu op de 371 euro's. Uh, het goud, uh, het goud die is, uh, ja, dat is, gebeurde vrij weinig en die is uh, de laatste paar dagen in één keer een beetje omhoog gekrabbeld en hij staat op dit moment op uh, 1272. En zilver ook, 2% omhoog vandaag. Oh ja, jij ja, ja. had ook nog ja, die een of andere bitcoinachtige achtige munt. Hè? Een of andere crypto. Uh... Ja, dat is een nieuwe munt aan het uh, firma Nent. Uh, de Ethereum heet dat. En ja. Er zit wat uh, meer functionaliteit in dan in bitcoin. Dus je kunt er ook uh, wat ze dan smart contracts mee noemen. Dus mm -hmm. je kunt een betaling doen onder een hele rij condities. En bij Bitcoin zat dat eigenlijk al een beetje in. Dat je bijvoorbeeld drie handtekeningen nodig had van mensen om een, om een betaling te laten plaatsvinden. Maar dit is helemaal uitgebreid. Hier zit een hele programmeertaal achter. Dan kun je een heel programmaatje schrijven voor de conditie waaronder een betaling wordt uitgevoerd. En daarmee kan je dan een contract vastleggen eigenlijk in de blockchain. Okay. En uh, die munt is vrij snel opgeschoten. Het is nou de tweede, de tweede cryptocurrency in de, in de cryptocurrency lijst. Dus nummer 1 is Bitcoin, 2 is Ethereum en drie is Ripple. Hmm. En uh, ja, het, sinds januari is het factor 15 omhoog gegaan. Dus dat is wel een aardige een, wel een aardige sprint getrokken. Ah, cool. Uh, goed, um, Marijuana index die staat op 163.10. Ja. Nou goed, dan gaan we nu naar het nieuws toe. Ja, het, het nieuws van uh, deze week is natuurlijk Draghi. Hè? Super Mario. Uh, wat voor bijnaam hebben we allemaal voor hem? Ja, Super Mario die, uh, heeft zijn uh, monetaire bezoeken afgeschoten. Dus die heeft uh, het geldperskraan gedrukt uh, vandaag. En er uh, komt uh, 80 miljard per maand, gaat hij erbij. De economie in pompen, zoals dat dan heet, en de rente naar nul. Ja, daar worden allemaal de staatsobligaties van opgekocht, maar zelfs bedrijfsobligaties, begreep ik. En uh, ja, de euro die knalde eerst een beetje in elkaar, maar daarna ging die weer omhoog. Mm -hmm. Maar voor de, de beurs, die waren ook heel enthousiast en die gingen daarna weer gelijk naar beneden. Dus, dus het <lacht> dus lijkt al een beetje uitgewerkt zijn, al deze. Ja, we hebben zometeen een, ja dus laten we er gelijk, gelijk mee beginnen, we hebben een aantal berichten over de centrale banken. Geld uitdelen ook een optie voor het ECB en dat komt van iemand van, uh, van de Robeco Groep. Ja, ze hebben de hele tijd het uh, idee van... Ja als de centrale bank geld heel goedkoop maakt om te lenen, dan lenen banken nog steeds niet en de consumenten ook niet. Want uh, als er deflatie is, dan zijn ze bang, dan potten ze op, dan willen ze geen initiatieven ondernemen. En uh, ja, dan was het idee om dan helikoptergeld te gaan stooien. Dus dat is uh, simpelweg een van geld op bankrekeningen van burgers. <lacht> ja, dan moeten ze opeens wel heel optimistisch worden en uh, de broodnodige inflatie veroorzaken, zoals dat dan heet. Of tenminste het gevaar van deflatie afwenden. Want vroeger waren Centrale banken altijd vechters tegen inflatie, maar nu zijn ze vechters tegen deflatie geworden. Ja, dat levert natuurlijk geldontwaarding op. Hè? Voor, voor je pensioen is dat ook natuurlijk niet goed, hè? Nee, nee want die rentes die gaan allemaal naar nul, dus je kan eigenlijk geen goed pensioenrendement meer krijgen op je geld. Je moet ontzettend veel geld hebben om een beetje pensioen eruit te kunnen trekken. We sparen natuurlijk ook niet. Ik bedoel, als je een bedrijf bent en je zet wat geld opzij... is dat natuurlijk ook niet verdedigd. Dus, nee, nee, ze uh... gaan uh, ook steeds meer naar negatieve rentes toe. Mm -hmm. En dat betekent dus dat je zelfs gestraft wordt voor sparen. Een soort uh, spaarbelasting, zeg maar. Nee, het is zelfs de verwachting dat mensen dan denken... Maar, ja, als ik toch steeds minder geld krijg als het op de bank staat... dan ga ik mijn geld gewoon van de bank afhalen... en dan stop ik het wel in een kluis. Ja. Dat is uh, in Japan dat is waar de verkopen van kluizen ook al omhoog geschoten... <laughs> Maar uh, ja, ja, dat is ook weer zoiets. Dan gaan ze waarschijnlijk uh, contant geld verbieden, want ja, anders dan krijg je een bankrunde. Je het ook niet hebben. Goed, dan gaan we gewoon even naar het volgende bericht toe, want het blijft nog even in het centrale bankenwereldje. Uh, beleid van centrale banken niet efficiënt. Dat is een mening staat hier, dat er tussen aanhangstekens. Ja, dat heeft het bureau van International Settlement, dat is eigenlijk de centrale bank van centrale banken. Die heeft dat gezegd, het werkt eigenlijk allemaal niet meer al, die, al dat geld drukken. Want na zoveel jaar geld drukken is er nog steeds de beoogde inflatie van 2% niet bereikt. Het <laughs> is de bedoeling dat er veel inflatie is. Dus ik vond het wel apart dat er dan ook tegelijkertijd genoemd wordt, de, de prijs van een boterham met kaas gaat stijgen. Ja, dat dan weer wel. Dat is een bericht dat we zo meteen hebben. Maar ja, de, de, de, de reden dat die inflatie uitblijft heeft natuurlijk te maken met de lage olieprijzen. Ja, ja de olieprijzen zijn inderdaad vrij laag en dat houdt, houdt er wel een beetje de deksel op de pan, zeg maar. Maar het is natuurlijk ook zo dat, dat er heel veel angst is en wat je ook meestal ziet is... Uh, inflatie wordt veroorzaakt als de omloopsnelheid van geld omhoog gaat. Dus het is niet alleen geld drukken, maar het is ook hoe vaak wordt het geld heruitgegeven. Mm -hmm. Want als je geld drukt en mensen stoppen het allemaal gelijk in een matras en doen er niks mee, dan, dan is het net alsof er geen geld bij komt. En dat doen mensen als ze heel bang zijn. Dus al die terrorisme en al die, al die enge verhalen en, en angstpsychoses en virussen en pandemieën en zo, dat maakt mensen ook bang. En dan gaan ze, gaan ze ook überhaupt het geld niet uitgeven. Dus dan gaat de omloopsnelheid van geld hard omlaag. En dan krijg je ook geen inflatie van. Ja, de vraag is nu ook: van waar wordt het geld opgepocht? Want ik denk dat. Uh... Maar wie zit hier met 700.000 werkelozen? Ik denk dat die geen geld hebben om op te potten. Nee, nee. nee dus, dat is... Het zijn nu heel veel banken. Hè. De banken die hebben een hoop geld bijgekregen van de centrale bank. En in, die zetten het dan gelijk weer bij de centrale bank weg. Oké. Okay. Uh, in, in plaats van het uit te lenen aan, aan, uh, in hypotheekvorm of zo. En dat komt eigenlijk omdat ze nog steeds bang zijn vanwege de crisis. Ze zien geen goede kansen om een lening weg te zetten. Dus dan zetten ze het maar weer bij de centrale bank neer. We komen zo meteen trouwens even bij de inflatie van het broodje kaas. Maar... Uh, eerst nog even de boze Bengaalse regering die schreeuwt van where is our 100 million dollar. Want je had het nu even over, over geld bij centrale banken. Uh, dat heeft een land gedaan, Bangladesh. Ja, dat zijn hackers geweest en die hebben ingebroken bij de Federal Reserve Bank. Dus de, de grote centrale bank in New York. Waar iedereen zijn dollarreserves houdt. Een dollar is de international reserve currency zeg maar, de reservemunt. En die hackers hebben daar uh, 100 miljoen over gemaakt van de centrale bank. Van Bangladesh en dat we binnen no time via allerlei liefdadigheidsorganisaties en casino's wit gewassen. <lacht> en, uh, en ze zijn er uiteindelijk achter gekomen doordat ze een, een uh, spelfout maakten. Ze hadden die hackers hadden in plaats van foundation hadden ze foundation gezet. En toen werd er iemand achterdochter. Toen uh, zijn ze tegen de lamp gelopen. zeg maar. Toen bleek dat er nog een heleboel andere overboekingen van centrale banken in de pijplijn zaten. Hmm. 100 miljoen is toch uh, geen kattenpis natuurlijk. Nee, nee, nee. Dus... Zeker, zeker voor Bangladesh niet. Hè. Heel veel liefdadigheidsinstellingen waren hartstikke blij met We meteen uitgegeven. Of, uh... <laughs> ja, <laughs> ja, dat zijn dan allemaal liefdadigheidsinstellingen. Net zoals uh, ja, de Clinton Foundation een liefdadigheidsinstelling is. Um, hier nog een berichtje over de Nederlandse Bank. De Nederlandse Bank vindt dat bedrijven moeten betalen voor het veroorzaken van klimaatschade. Hey, is de Nederlandse Bank sinds kort een politieke partij? Ja, daar lijkt het een beetje op. Hè? Ja. Zit, belastingbeleid zitten maken. Zeg maar. die, uh, die, het is weer uh, mooi dat ze daar snel al naar de conclusie toe springen. En ze gieten het ook in een, met een moreel sausje ze eroverheen. Van uh, ja. Ze veroorzaken schade en wie schade maakt, moet daarvoor betalen. En die moet natuurlijk betalen dan aan de overheid. Want natuurlijk de, altijd de, de, de, de. Ja, maar ik bedoel, als er schade is, dan moet je dat betalen aan het slachtoffer. Hè? Dat zou je zeggen, ja. ja. Maar, maar hier uh, gaat het dan naar de overheid toe. Dat is de, dat is de bedoeling. Ik vind het ook altijd zo raar. Ik bedoel, het, het, het is ook een moment geworden dat ik een beetje libertariër ben geworden. Ik bedoel, toen ik op een gegeven moment hoorde dat er een kartel was van, van uh, biergiganten. En die werden volgens gestraft. En toen had ik zoiets van, hé, hey, dan horen wij als bierdrinkers gecompenseerd te worden. Wat dan niet gebeurde, weet je wel? Ja. Toen werd ik een ja. beetje argwanend geworden. En sindsdien hoor je dat heel vaak, van nou, er wordt een boete uitgedeeld. Want bedrijven of instellingen hebben iets fout gedaan. En ja, wij het slachtoffer krijgen geen compensatie. Ja, het is een beetje alsof uh, Joop heeft truus voor En uh, nou, dan moet Joop een boete betalen. En dan zegt iemand, ja, oh, dat is inderdaad heel goed... Uh, ja, want er is schade geleden en die moet daar, uh, daarvoor boeten, zeg maar. En dan moet hij dat betalen aan, uh, aan Frits, zeg maar. <laughs> en ieder, iedereen die wat fout heeft gedaan, moet aan Frits geld geven. Dat is, uh, ja, dat is een hele mooie positie voor Frits natuurlijk om in te zitten. En het is ook te verwachten dat Frits steeds meer criminaliteit gaat zien dan natuurlijk. Dat hij gaat steeds meer boetes uitdelen. En uh, ja, op een gegeven moment ben je tien kilometer te hard, ben je ook al een uh, gevaar voor de samenleving. En, ja, nee, ja, goed. Ja, nou ja, misschien kunnen we binnenkort ook stemmen op de DMW. Maar... Ja, het zal wel niet gebeuren, denk ik. Nee, nee, nee, nee, nee. Dan gaan we even naar de Duitse Belastingdienst. Want die uh, heeft ook een paar banken op het oog. De Duitse fiscus uh, dreigt met een mega boete voor uh, ABN Amro en ING. Herr maar dan van Duitsland. Ja, je ziet dat steeds meer, dat banken enorme boetes krijgen. En er wordt, ja, er wordt links en rechts gesmeten door allerlei justitieapparaten. Om ja, die banken, ja, en het komt uiteindelijk natuurlijk toch weer altijd bij de onderdaan terecht. Maar die worden helemaal uitgekleed. Zeg maar. En die worden daarmee ook helemaal onder controle gebracht, denk ik, van de overheid. Je zag het al, ik weet niet meer wat die bank was, Krediet Lionel zo, in Frankrijk. Die heeft ook even een Amerikaan een enorme boete gekregen. En, ja, dit wordt heel moeilijk, want men gaat steeds meer elkaar om de oren slaan met boetes. Dus een Volkswagen krijgt weer een enorme boete en ja, het is gewoon geld tanken bij de naburige regeringen. dat gaat ja. ook wat kwaad boet zetten denk ik. Maar dan gaan we nu even naar het broodje kaas de broodje-kaas-inflatie. Hij gaat stijgen hoor. Volgens mij stijgt hij al. hoor, Want ik merk wel dat de kaas steeds duurder wordt. Ja, dat is een beetje vreemd dat ondanks dat er, uh, het zo ontzettend moeilijk is om inflatie te krijgen, dat de prijs van een broodje kaas dan hoog gaat. Het is natuurlijk altijd een beetje het probleem met inflatie. Hoe je bereken je het? Want het is niet zo dat de overheid een aantal producten in een mandje gooit en dan kijkt hoeveel die in prijs gestegen zijn. Nou, ze doen het wel. Hè? Je hebt natuurlijk het uh, boodschappenmandje van, uh, van CBS. Ja, maar daar gaat de formule over heen. In een eerdere uitzending heb ik het Daarover gehad met Ike, die heeft toen. Uh Heike de Vries die heeft toen ge gecommuniceerd met de CBS over dat, uh, het geheimzinnige winkelmandje. Wat daar nou exact in zit. En daar, wil, daar waren ze ook heel geheimzinnig over. Ja, maar ze doen bijvoorbeeld, ik weet in ieder geval van Amerika. En het heette dan hedonische aanpassingen. Dan zeggen ze van ja, kijk die auto die is wel 10% duurder geworden. De nieuwe Ford Mondeo of zo. Maar het is, de nieuwe Ford Mondeo was onvergelijkbaar met de vorige Ford Mondeo. Want eigenlijk is die wel 20% beter. Je hebt meer features en zo erop zitten. De 20% beter, hm. dan is die eigenlijk goedkoop gehoorden als die 10% duurder geworden is 20% meer auto en zo doen ze dat uh, ja ook met uh, in de supermarkt met substituties zeggen ze zeggen bijvoorbeeld ja mensen die zijn minder biefstuk gaan eten en uh, meer kip dus dan vervangen wij ons bootstappen vervangen we de biefstuk door de kip maar dat komt gewoon omdat ze die biefstuk niet meer kunnen betalen en dan gaan ze naar stapjes naar kippen over en dan uiteindelijk kun je dan kun je de hondenvoer in stoppen maar dat, dat wil niet zeggen dat er dan geen inflatie is je meet gewoon hoeveel geld mensen kunnen uitgeven uh, en ja dan pas je gewoon het boodschapmandje daarop aan. Mm -hmm. Dus dat zijn allemaal trucjes die. Um, ja, en je, ze kunnen ook trukken met bijvoorbeeld, uh, ja, dan kunnen ze zeggen, ja, voor woning zetten we de huizenprijzen erin. Maar dan gaan de huizenprijzen heel hard omhoog. Dan dus, nou, ja, moet je niet echt de huizenprijzen erin doen. Je moet de prijs van de hypotheek moet je eigenlijk doen. En als de rente dan heel laag is. Ja, dan is dat niet zoveel. Of we doen de huur erin. En daar kan je ook weer in, in heen en weer schuiven, zeg maar. Van dit jaar doe je de huur erin en volgend jaar doe je de, de hypotheekrente uh, erin. Uh, en ja, dat, zo zijn er ontzettend veel mogelijkheden om met die inflatiecijfers te, te knoeien. Maar niet met een broodje kaas, dat gaat gewoon omhoog. Ja, ja, ja, ik kan me nog herinneren, het eerste hele brood dat ik gekocht had in mijn hele leven, dat moest ik nog voor mijn ouders doen. Die, als ik van school naar huis fietste, dan kwam ik langs een bakker en zei, moeder, hier heb je een, een gulden, haal van mij even een brood. Nou, dan haal ik een heel brood en die kostte ook gewoon een gulden. Dan kreeg ik ja. meestal nog een cent terug of zo. Ja, dat was, dat was toen, dat was ik denk ik 14 of zo. En nu is het, uh, een heel brood is al te werk van 2 euro of zo. Ja, 2 euro, dat is dan uh, ook weer 4,50 ongeveer. Hè? Dus, ja, uh... nou. ja, en dan gaat ook de drank gaat flink omhoog in prijs, voornamelijk door belasting. Ja, uh... Maar uh, niet alcoholische dranken door mineraalwater, fris- en vruchtsappen, groentsappen. Zijn de afgelopen 5 jaar met gemiddeld 17% duurder uh, geworden. Oké. Okay. En alcoholische dranken betaalden 10% meer dan in 2011. Hmm. Dus uh, dat is ook allemaal... Uh... Ja, ondertussen loop ik de staatsgas uh, te spekken. <laughs> Schenk even een biertje voor uh, een biertje in. Ja, goed. Uh, nou ja, over inflatie gesproken en alcohol. Er is ook een inflatie van uh, jonge coma-zuipers. Want dat stijgt fors. Ja, waar het er in uh, 2007 nog maar... Uh, Twee, ja, bijna 300 uh, coma-cijpers die op, in het ziekenhuis belanden. Het zijn er nu inmiddels al in zeven, nee, acht jaar tijd centraal 931... die uh, ja, in uh, kritieke toestand in uh, het ziekenhuis belanden vanwege hun drank, drankgedrag. We hebben het hier over uh, jongeren die dan uh, niet mogen drinken. Ja, het hele rare hierbij is dat ze juist enorm veel moeite hebben gedaan om jongeren te stoppen met drinken. De, de, de leeftijd is omhoog gegaan, de minimumleeftijd. en uh, Je moet identificeren. Bij, uh, ja, dat hebben ze officieel ingevoerd geloof ik, dat je met een camera gefotografeerd moet worden als je een drankfles uh, wil kopen. Maar de supermarkten hebben dat nog uh, geweigerd in te voeren. Mm -hmm. Maar dat werkt dus tegen, tegenovergesteld. Want je krijgt denk ik het idee dat, dat jongeren juist denken van het is een teken van volwassenheid. Want je mag pas drinken bij... Uh, wat is het nou, 18 of zo, of 21 of, uh, nou ja, het, is, uh, het, het is helemaal een teken van volwassenheid geworden. En uh, daarmee nog aantrekkelijker. <laughs> oh, je zit ook in, een, ik heb het voorbeeld vaker aangehaald, in Colorado, daar uh, heb je dan de, de, de, de, de, de wiet is legaal geworden. Dus het is voor uh, jonge luizen niet meer stoer om uh, te blowen. Dus nou. wat zie je? Dan zie je dat ze allemaal uh, gaan zuipen. Uh, gaan want dat mag niet hè, voor je 21ste in Amerika. <laughs> ja. Dus dan zie je heel veel jonge lui die dan uh, ja, stromdonken tegen een boom zijn aangereden of zo. Weet je, wel. Ja, je hebt dat ook bij uh, Costa Rica. Daar, daar kan je dan drinken vanaf 16-jarige leeftijd. En er zijn een heleboel Amerikaanse jongeren die gaan zodra ze 16 worden naar Costa Rica toe om zich daar helemaal klem te zuipen. En dat is, uh, ja, dat is dan opeens... Heerlijk, als het dan mag. Uh, terwijl ja, juist het verboden uh, trekt enorm aan. Uh, ze willen natuurlijk rebelleren, ergens, de jongeren. Je uh, zou zelfs kunnen denken dat, dat het hele, hele verhaal van het, het uh, strengere controles op drank door jongeren. De drankverkoop aan jongeren, dat, dat gesponsord zou zijn door de drankfabrikanten. Maar, omdat het um, gaat betekenen dat je dus meer. ...comazuipers krijgen, meer, meer drinkers. Nou, maar goed, trouwens nog even teruggekomen op het bericht. Hè. Dit komt van, trouwens van de, de kinderarts Nico van der Leij. Die houdt al die gegevens bij sinds 2007. Hij nou, ziet dus dat het echt uh, ja, verdrievoudigd is, het aantal comazuipers. Maar wat ook steeds meer stijgt, zijn het aantal ernstige gevallen... ...van mensen die echt... Uh, ...op de intensive care belanden vanwege een drankgedrag. Hm. Dus uh, ja, dat, dat stijgt ook hevig. Dus, nou, het is geen kattenpis. En, uh, misschien, ik hoop dat de mensen een keertje gaan nadenken van... ...hé, hey, komt het misschien niet door het drankverbod? Weet je wel? Ja. ja uh. Ik denk dat als, als je, je ouders gaan zeggen... ...of je of je oma zegt van uh, zeg... Wordt het niet eens tijd dat jij wat gaat coma uh, zuipen? <laughs> ik denk dat het dan gelijk een stuk minder populair wordt. Of dat die oma zegt, ja, toen ik jong was, schrootworms, <laughs> he, helemaal ja. wat klem. Ja. Hij had <laughs> trouwens ook nog een ander verband gezien. dat uh, Hoe strenger ouders optreden tegen hun eigen kroos, zeg maar. Van uh, Jongens, niet uh, zuipen, des te meer uh, jongeren dat gaan doen. Dus, ja. Ja, je weet nooit hoe oorzaak gevolg daar liggen, natuurlijk. Want het kan ook zijn dat omdat de jongeren veel gaan zuipen, dat die ouders strenger worden. Zou ook nog kunnen altijd aan elkaar gecorreleerd, maar... Trouwens, om even naar het volgende bericht te gaan... er is ook een inflatie... bij het aantal hulpverzoeken... bij de hulplijn voor radicalisering. Ja, dit is een, uh, het is een mooi, mooi initiatief, de hulplijn... radicalisering, dan denk ik, denk ik dan... aan iemand die opbelt en... Uh, help, ik radicaliseer. Of nee, andersom, <lacht> kunt u mij helpen met radicaliseren. Ja, ja, ja, ik wil graag <lacht> <gaan> radicaliseren. <lacht> kunt u mij... Uh, op de weg, op het goede pad helpen? Heeft u al het, al... het wil maar niet lukken. zo. Ja, ja, ja. Ik blijf zo gematigd. Ja, nee, maar wat, wat is dit? Ja, dit is zo'n initiatief van mensen eigenlijk verklikken. Daar gaat het om. Oh, Oké. Okay. Buur, volgens mij is de buurman aan het radicaliseren. En dan meld je hem aan bij de, <lacht> bij de hulplijn, zeg maar. En dan staan er opeens twintig politieagenten in SWAT-team voor zijn... Dan uh... blijkt gewoon een hipster te zijn die zijn baard heeft <lacht> ja, laten staan. Ja. Ja. <lacht> ja, maar er zijn al, In Amerika hebben ze zo'n... If you see something, say something-campagne. Waarbij ook aangeraden werd om aan je, je buren te verlinken. En daar is het wel gebeurd dat iemand in het, met een tuinsproeier in zijn thuis stond. En dat, dat werd opgebeld. Ja, de buurman heeft, heeft een pistolen. Tuin en dat ze gewoon aankwamen, bam, gelijk doodschoten. Oh, oh ja, tuinsproeier. Uh, ja, het is een verdeel en eerst toestand. Hè. Je gaat mensen tegen elkaar uitspelen met die kliklijnen en dat soort uh... Als je een beetje last hebt van uh, je buren, weet je wel, uh, bel je gewoon op van uh, het is geradicaliseerd. Ja, dat is natuurlijk bekend ook dat het in die oorlogen in, in Irak en Afghanistan gebeurt. Nou, ja, mensen hebben nog een rekeningetje te vereffenen. want uh, ja, uh, Piet heeft uh, Jan zijn vriendinnetje ooit afgepakt en dan, uh, dan zegt uh, Jan van, uh, ja, die, uh, ik wil uh, wel even zeggen, die Piet, dat is uh, een potentiële zelfmoordterrorist. Uh, dit zijn zijn GPS-locatie, stuurt er maar een drone op af. Yeah. Ja, dat gebeurt natuurlijk heel veel want die, ja, die uh, buitenlanders die hebben toch geen flauw idee wat daar nou van klopt. En, uh, ja, dat zijn heel makkelijk. Uh. Dus ze willen graag van die drones uh, afschieten. Dus dan uh, gebeurt dat heel veel. Ja. Ah, het volgende bericht dat we hebben is dan weer een deflatiebericht. Uh, de recherche in uh, Brabant die wil uh, meer mensen. Schijnbaar hebben ze een tekort. Ja, uh, dat vond ik wel apart... Uh... <laughs> dat dat, dat, dat, uh, ja, dat, dat bericht komt straks pas uh, met die kabouters, maar dat ze dan uh, meer mensen willen. En ondanks waren ze natuurlijk ook bezig om uh, van die auto's in te nemen, dure auto's, hadden we het vorige keer geloof ik over gehad. Passencontrole, ja. Ja, dus de auto's aan het stelen, maar dan, ja, dan willen ze wel weer meer personeel hebben. Waarschijnlijk om nog meer auto's te kunnen stelen. Of misschien uh, verpassen ze die auto's en dan kunnen ze van dat geld weer meer personeel aannemen. Het is natuurlijk altijd voor, voor uh, de veiligheid van de burger vergroten en zo, dat hoort er altijd bij. En we kunnen ons werk niet meer doen, we, we zijn helemaal uh, over, uh, overlopen met werk. En uh, ja, het is altijd macht vergroten, budget vergroten en uh, we niks blijven doen aan de uh, echte problemen. Ja, als het werk tot aan hun lippen staat, dan moet je gewoon vragen of ze iets, iets minder wetten, weet je wel. Want hoe minder wetten, hoe minder werk voor de politie. Dus ja. legaliseer het een en het ander... dan heb je ja. dit minder druk, weet je wel. Steeds minder criminaliteit. Dus al, al, alleen diefstal, moord... verkrachting, fraude... Ja. ja, en voor de rest geen wetten. Ja, hij heeft er bijna niks meer over. Ja. Nee, dat, dat, <laughs> dat, daar zal, dat soort werkverlichting zal je niet voor uh, pleiten. Zeg maar. Het is altijd uh, ja, meer wetten en dan hebben we meer, meer, meer man nodig. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> dan zometeen hebben we nog absoluut meteen doen met die kabouters. Ja, omdat het ook in Brabant was, dacht ja, ik. Uh, uh, uh, <laughs> ja, dan uh, weet uh, je ongeveer waar de politie in Brabant zich mee bezighoudt. <laughs> <laughs> ja, wat, wat een politiedienst die, die mensen tekort heeft, uh, zo al uh, ja. doet, zeg maar. <laughs> <laughs> ja, vertel, vertel. Ja, er was er is er ergens een bos en uh, het heeft een kabouterpad. En daar staat dus uh, een aantal houten kabouters. En er was, was iemand die, die uh, buurtbewoner Ben van der Veer zag een verdachte aan het werk. oei Dat is al uh, een verklikverval. En die stond met een enorme bijl op een kabouter in te hakken. <laughs> Kabouterhater. Een kliefbuil van wel anderhalve meter lang. Okay. Dus die, uh, die belde gelijk de politie natuurlijk. Want ja, uh, yeah, if you see something, say something. De, <laughs> Kalisier. Ja, die kalliseer. Ik heb Zijn buil is in beslag genomen. Door? Ja, je raadt het al. Uh, politie was gelukkig met acht auto's binnen tien minuten snel ter plekke. Fantastisch dat ze zo snel reageren. <laughs> dus, ja, ja, soms, soms is er tekort en soms niet. Maar voor dit, voor dit soort belangrijke dingen is er kennelijk geen personeeltekort. En vorig jaar werden ook al negen van de tien kabouterpaaltjes bewerkt met een mes. Dus ja, ik denk dat ik vraag me af wat er in die mensen omgaat. Uh, het was een verwarde man overigens. Dat is ook wel weer apart. Want, uh, ja, maar wanneer ben je verward? Ik bedoel, uh, ja, je waarschijnlijk, bent... waarschijnlijk was die man gewoon kwaad van dat zijn Belastinggeld uitgegeven is aan zulke stomzinnige kunstprojecten. Ja, of ik denk, als je door de natuur loopt, zeg maar, ik ga fijn de natuur in en dan staan er allemaal kabouterpalen. Dat je dan wel denkt, van, kunnen ze dit niet met de rust laten? Ik kan me voorstellen dat je daar met een bijl op in gaat hakken of zo. Zoiets ja, moet... Het kan ook wel een zwaargelovige zijn die dat dan als een afgodsbeeld ziet. Zou ook nog kunnen, ja, ja het, is, het is allemaal moderen. Maar de verdachte zat zaterdagmiddag nog vast en ik krijg het nog wel te horen. Maar ik vind het wel interessant dat als het over een verwarde man gaat, dan is het altijd een blanke zeg maar, anders was het een geweest. Dus als dit, als dit een, mos, een moslim was geweest met zo'n zo baard, die kabouters in stond te hakken, dan was het natuurlijk uh, ja, dat, uh, was de wereld te klein geweest, dan was, ja, was dit... het geen verwarde man geweest. Nee. Ja, want dat zou natuurlijk ook nog gekund hebben, want ze blazen ook boeddha-beelden op in... Uh... Waarom geen kabouterpalen? <laughs> nee, nee, nee, nee. Goed, ja, nee, dan gaan we even naar het volgende bericht. En dit komt van uh, mevrouw Bussemaker. Yesje, Bussemaker. Uh, Zij heeft geroepen tijdens een of andere uh, ja, diner, heeft ze, heeft ze de volgende woorden uitgeschreeuwd. Man moet durven minder te werken. Ja, ja, daar worden we stil van, hè? Ja, dat de economie zich verder ontwikkelt, dan gaat een man vanzelf minder werken, denk ik. Ja, ik weet niet wat ze nou tegen die 700.000 werklozen, die werken al minder. Er zit een emancipatieluchtje aan, toch? Ja, ja klopt, klopt. Het, had inderdaad, het was ook niet zomaar uitgesproken op een bepaalde dag. Het was namelijk de internationale dag van de vrouwen. Jawel. Ja, ja ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar uh, het was uh, een paar dagen geleden. Uh, mannen... Durf minder te gaan werken, riep minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die ook nog eens een, een bijklust in de Commissie Emancipatie. <lacht> Zij ergert zich nog steeds aan mannen die aangeven dat ze minder willen werken, maar het uh, gewoon niet doen. En dan zegt ze, volgens mij ligt daar wel een sleutel tot de oplossing. Dan denk je, over de, de oplossing voor welk probleem, hè? ja Voor, Dit is weer zo'n vaste koek iemand. Hè? Linkse mensen denken altijd oh, dat er zijn een vast aantal banen zijn. En uh, dat moet verdeeld worden. Zeg maar. En als, uh, ja, als er dan te veel mensen zijn, dan, uh, dan moet je gewoon wat minder gaan werken om die vaste banen in te vullen. Zeg. Mm -hmm. Moeten die mannen wat minder gaan werken en dan kunnen die vrouwen wat meer van die koek gaan uh... Gaan gebruiken. Uh, nee, ik heb nog even het uh, cv'tje van uh, Jet Bussemaker erbij gehaald. Dat is ook heel interessant. Zoals, ze zat eigenlijk bij GroenLinks hè, tot uh, 1995. Mm. En toen dacht ze: hey de PvdA is toch iets beter van mij. De PvdA dat... hey, staat toch voor Partij van de Arbeid? Hè? De ja, Arbeid. Ja, ja, ja, ja, ja. Minder werken moet je minder arbeid. Ja, ik weet niet of je nog, ik heb de cv daar nog geplaatst. ik weet niet of je daar nog opvallende dingen hebt gezien. Ja, geen, uh, geen seconde, een echte baan gehad zie ik daar. Ja, ja, voornamelijk... Onderzoeker politieke legitimatie, deeltijd universitair docent, vakgroep politicologie en bestuurskunde, toegevoegd assistent uh, politicologie, <laughs> ja, onderzoeksprogrammeur, verzorging, staat, uitkering, gerechtigde en politieke potentiëlen. Ja, er is gewoon nooit iets voor een echte klant gedaan die daarom vraagt. Alleen maar belastinggeld opgezogen. Ja, ja, ja. Dan gaan we gewoon over naar de Marschanger. De Marschanger onderzoekt steeds meer telefoons op Schiphol. Nou, we het toch over onderzoeken hebben. Ja, nee, dan is natuurlijk het kampioen afluisteren van telefoons, maar dan gaan ze dus ook op Schiphol uh, de explosieve toename van het hoeveelheid telefoons die ze, uh, die, ja, die ze gewoon eisen dat die ge, simkaarten gecontroleerd. Dus, uh, ruim 1500 telefoons zijn simkaarten bij Schiphol gecontroleerd. En uh, ja, dan uh, moet je soms je telefoon unlocken, zeg maar, dat uh, ze erom rond kunnen neuzen. Waarom? Zo? So. Ja, daar dan, dan, dan zitten dan uh, ja, illegale kopieën op of uh, geheugendragers. Er staat overigens dat het aantal onderzochte harde schijven over geheugendragers en andere elektronica ligt veel lager. Dus ze zijn voornamelijk in simkaarten geïnteresseerd. Dus als je wat uh, wil overdragen, zet het gewoon op een harde schijf. daar zijn ze niet geïnteresseerd. Ja. Ja, dat is Big Brother hè. Met Apple ook al, ze willen, um, ze willen je helemaal in de tang hebben, alles weten, wat je doet en wat je Ik denk dat je, de, de, de, je de, de volgende generatie bolletjes slikkers zijn gewoon mensen die allemaal een simkaart inslikken. Ja. <laughs> denk ik. <laughs> ze willen radicalisering in de kiem smoren. Ja. En het, uiteindelijk leidt dit meestal tot pre hè, dus dan, dan gaan ze al voorspellen dat van nou, waarschijnlijk ga jij radicaliseren aan jouw uh, patroon van posts te zien en aan jouw websites die Bezoekt. Uh, laten we jou maar vast arresteren. Dat is laatst in China nou uh, ingevoerd. Uh, Pre-crime. Hey, dan gaan we even naar het uh, volgende bericht toe. En dat gaat over Ben Bot. Kent u die nee, nog? Nog, nog, nog? Is hij lobbyist? Ja, hij was uh, lobbyist van een um, uh, Dat is een scheepsbouwerij. Uh -huh. En uh, ja, ik weet al, die werken heel veel met uh, dat soort contractjes. Ik weet ooit dat mijn vader, die werkt op de universiteit scheepsbouw en dat dame Shipyards, die. Die gingen een patrouille boten leveren aan.. Suriname en die werden dan betaald met ontwikkelingshulp dat de Nederlandse overheid aan Suriname gaf. En die gaf dat dan ook onder de conditie dat ze daar patrouilleboten van kochten om uh, tegen drugs te vechten of zo. Hè. Dus dat is eigenlijk een beetje zo'n steun. Maar hij uh, Ben Bot, kan kwam dus ook voor dame, kwam hij dan bij Plaume binnen om, met een, een smoesje zeg maar. En halverwege ging het gesprek de andere kant op. En uh, nou, uh, Plaume die uh, vond het uh, heel slecht en die zegt dat hij beide secretarissen tegen elkaar had uitgespeeld en ze accepteerden het niet meer als uh, lobbyisten voor één gesprek komen en dan opeens een ander gesprek gaan aanvoeren. Nee, ik vraag me af hoe je dat in de hand gaat houden, maar ja. ik, of dat bot als een verontschuldiging heeft aangeboden. En ja, zo gaat dat. Ja, snel nog even naar het volgende bericht. Uh, politie wil pas bevallen vrouw uh, van bed lichten. Uh, Hé, hey, is diezelfde politie die tot uh, met de uh, oren in het uh... <laughs> werk zit, ja. <laughs> ja, die, uh, die ging een uh, vrouw. Uh, uh, voor uh, geld beroven of ontvoeren. En die wilden ze in verband met de boete van het bed halen. Maar ze bleek net bevallen te zijn. Toen dachten ze, van, nou, laat maar even zitten. En ze twitterden dat gelijk op hun Twitter, politie Twitter-account. Dat ze, nou, dat ze zo, eigenlijk zo menselijk dat ze dat uh, die vrouw lieten liggen. Maar uh, vlak kort daarna liep een man. ...voor de politiebus door Rood. De agenten die spraken hem daarop aan... ...waarop hij antwoordde... ...oh, lekker belangrijk. En uh, toen bleek dat de man nog 39.804 euro... ...aan boete had openstaan. En nu zit hij licht bedroefd ...achter in de bus zijn zonden te overdenken. Dus uh, ja, dat is ook weer zo mooi. Het wordt in zijn religieuze vorm gegoten altijd. Zonde natuurlijk. Ja, ik zie de staat als een religie. Yeah. En ze doen natuurlijk altijd... ...of alle onderdanen schuldig en zondig zijn... ...en dan moeten ze boete doen... ...en dan, dan wordt het geld er weggetankt... En dat is eigenlijk hier ook zomaar. Nou, ja. Ze zijn, gaan nog net niet zo ver dat ze een zwanger uh, bevallen, net bevallen vrouwen, de dus cel in slepen. Ze. Goed, ja, maar ze hebben nog meer gedaan. Hè? Ze hebben ook nog iemand ge geplukt die Freek heet. <laughs> ja. ja, die term ook, die taal vind ik zo uh, frappant daarbij dat ze dat uh, geplukt noemen. Dus, dat ze zeggen bewust niet uh, gestolen of zo. Die taal die wordt daarin in omgebogen. Je ziet het nou ook weer met al die grote posters. U mag weer belastingen aanrichten. doen. Maar, ja, hoi, hoi, dat, hoi, alsof het vrijwillig dus, is. Ja, het is geen mag, want als je het niet doet, van, oh, als je dat zo zou lezen wat er staat in en zegt, oh, nou, het mag, nou, ik heb geen behoefte aan, dus dat doe ik niet. Ja, dan komen ze je wel van je bed lichten en uh, ook weer arresteren en uh, naar hun rechtszaken uh, slepen, zeg maar. Behalve als je bevallen bent. Ja, ja. ja. Discriminatie van mannen is dat weer. Ja, ja, wij kunnen niet bevallen. Ja, goed. Ja, nee, dat wat dat Freek uh, fout gedaan? Ja. Uh, ja, hij heeft uh, een gevangenisstraf opgelegd van zeven jaar voor onder meer voorbereidingshandelingen voor het kopen van cocaïne in Polen. Dat oh. vind ik wel op zich wat, wat zijn voorbereidingshandelingen voor het koken, kopen van cocaïne? Is dat geld of zo? Is dat, dan, uh... ja, is, dat, is, is dat verkeerd dan? Ja, oké. Okay. Ik heb geld gepint en ik heb een uh, doosje Nee, uh, hij, hij heeft niet eens die coke gekocht. Alleen maar voorbereid. Nee. Van, uh, ja. nou Vandaag ga ik even lekker cocaïne kopen, <laughs> jongens. Ja. Oh, shit. Dat mag ook al niet. Nee. Ja. Ja. Maar hij, had, hij had nog wel extensief even hele uitgevoerd naar Litouwen. Ah, oké. En uh, verschillende leveringen van cocaïne en de uitvoer van amfetamine naar Duitsland. Nou, het is geen echte uitvoer naar Duitsland, want het is, uh, het is binnen de EU. Hè? Ja. ja, maar dan nog. Ja. Ik bedoel, het, de fout is gewoon dat het illegaal is. En uh, ja, niet dat er mensen geld mee proberen te verdienen. Die proberen gewoon uh, klanten blij te maken. Ja, natuurlijk, ja. Ja, Kom op, het is... Ja, dan, dan zou Frank er ook niks aan kunnen verdienen als het niet illegaal was. Ja. Nee, goed, dan gaan we even naar het uh, volgende bericht. Uh, minister Schippers, die heeft een uh, echtgenoot. Ja, die heeft uh, heel goed verdiend aan het beleid van uh, minister Schippers, zeg maar, die echtgenoten. Oh, joh, dat is allemaal in bed uh, met elkaar bekokstoofd. De... Ja, dat, uh, dat denk ik. En uh, ja, dat zie je natuurlijk wel, wel vaker niet zo direct. Maar... Uh, ja, het is natuurlijk heel makkelijk om mensen in je omgeving een beetje opdrachtjes toe te spelen, zeg maar. Want het is toch maar belastinggeld en uh, ja, die mensen kunnen toch geen nee zeggen. Die moeten toch wel afstaan. Mm -hmm. Het ging dan over zorgwerk, over zinnig en zuinige zorg. Oh. Het, uh, die zuinige zorg, die heeft die man dus goed aan verdiend. Oké. Okay. Mm. Ja, ze de zorg echt zu zuinig wil maken, moeten ze stoppen met die patenten natuurlijk op uh, medicijnen. Ja, en, en ook die uh, licensering, zeg maar. Dat je, ja. dat je om een, uh, een, een been in het gips te doen gelijk een enorme opleiding nodig hebt. Ja, ik, ik merk op mijn werk al dat je tegenwoordig al voor, voor het zetten van een bakje koffie moet je dan een baristo diploma hebben. <laughs> <laughs> ja, gewoon. <come> <laughs> ik hoorde laatst ook dat in Amerika had je dan yoga... Als je yoga les gaf, dan moet je ook een uh, vergunning voor hebben. Hè? Oh god. Oh. Ja, dan ga je toch net iets anders noemen: Power, power Yoga. Of zo. Ja, nee. <laughs> doga. <laughs> we doen ja. zoga vandaag. <laughs> ja. Bijna hetzelfde. Alleen net iets anders. Dat wil zeggen dat het radicaal anders is. <laughs> ja, ja. Helemaal nieuw. Oh jongens, jongens, jongens, jongens, jongens. Nou ja, goed. Uh, we rennen nog even snel door uh, het laatste berichtje heen. En dan hebben we de, de column van Henk. Ik weet totaal nog niet waar die over gaat. Maar dat, uh, dat is een verrassing. Uh, bijna 2 miljoen voor het behoud van schaapskuddes. Maar ja, ik vond het wel mooi Bericht, omdat de overheid gaat, gaat de schapen beheren, zeg maar. Het is op Ja, dat, dat spreekt iets symbolisch uit, natuurlijk. Voor de bevolking zijn <laughs> ook een beetje schaapjes en die moeten allemaal beschermd worden, natuurlijk. Met alles ja, dan, ja. dan gaat het helemaal mis. Die schapen die weten niet hoe ze zich uh, zelf moeten redden. En, uh, dus ja, nou, met 2 miljoen kan er wel weer een header van uh, aangesteld worden. Oh, ja. Maar ik denk dat het wel, dat de overheid wel heel vaak. Dit soort dingen doet, zeg maar, van een symbolische aard. Ook die eekhoornbrug. Je kan zeggen, maar het is gewoon geld om een ondernemer toe te sturen, te, toe te stoppen, zeg maar een bevriende ondernemer. En dat wordt dan later wel weer terugbetaald met een commissariaat of zo... voor de uitgerangeerde politicus. Maar er zit ook wel iets in dat het heel moeilijk is voor te stellen voor mensen... dat de overheid eigenlijk zo'n gewelddadige organisatie is. Omdat de overheid altijd eekhoorns aan het beschermen is... en beschermde diersoorten en schapen beschermen. En, de, en ze zijn altijd ontzettend bezorgd en beschermend. En als je dat de hele tijd hoort, dan kan je haast niet voorstellen... dat ja, overheden wereldwijd in de twintigste eeuw... ...260 miljoen mensen hebben vermoord... ...en uh, uh. Altijd op het oorlogen voeren en zo... ...omdat ja, dat voelt gewoon niet... ...mensen vinden dat ook heel raar als je dat zegt... ...van ja, het is een, eigenlijk een terroristische organisatie... ...en er zit dwang achter en er is een geweldsmonopolie... ...en ze ...ja, maar wacht, ze zorgen voor oude mensjes... ...en de pensioenen en de zieken... ...en het een en al zorg... En uh, ja, dat zit bij zoiets ook weer, de schaapkudde. Ja, ik heb bijna een persoon willen zeggen, hè? de Heer is mijn heer, zijn, ja, ja, ja. zijn stok en zijn staf vertroosten mij. Ja. De kudde, hè? Die, het zijn ook van die kuddebeesten, dat is ook zo uh, typerend voor de honden ja. Uh, ja, ik denk dat de stap wel heel klein is naar uh, de kolom van Henk. Dus die gaan we maar, daar gaan we meteen naartoe, hier, de kolom van Henk. Ja, hallo. Ik ben Henk en ik wil het graag met jullie hebben over paradigma en paradigmaverschuivingen. En dat doe ik naar aanleiding van um, ja, een aantal nieuwsberichten die op elkaar lijken. Laat ik het zo uh, omschrijven. Um, in het eerste artikel. Slaat de kop, Samson en Rutte, haten elkaar en dreigen met exit kabinet. Eindelijk die lang verwachte kabinetscrisis. Nou, dan heb je alvast een inleiding. En de tweede, oh ja het eerste artikel uh, Plaats een link naar het tweede artikel. Want die had het in de wereld gebracht. Het eerste komt van de Post Online. En het tweede van de Telegraaf. En de Post Online zei. De Telegraaf schrijft. En wat schrijft de Telegraaf? Explosie in coalitie. Rond de migratiedeal met Turkije. Hing een kabinetscrisis in de lucht. En dat schijnt gisteren. Dat artikel schijnt gisteren om half zes te zijn uh, gepost. Dus we hebben het alweer over eergisteren. En nou heb ik verder op de NOS of andere sites geen nieuws gevonden. Dus, uh, en dat zegt als, ook al zeg maar iets over de waarde van dit artikel. Ik uh, heb in mijn dagelijks leven, is er niemand op straat geweest die mij aanhield met uh, Richard, uh, of uh, <coughs> Henk, als we het toch over paradigma's hebben. Henk, jongen, uh, wist je wel uh, dat er een ex explosie in de coalitie is geweest? En uh, ja, dan had ik gezegd uh, nee. En anderhalf dag later wist ik het ook nog niet, maar dankzij uh, Johan Jongepier weet ik het nu. En nou ja, klaarblijkelijk hebben we dit allemaal overleefd. En ja, wat moet je ermee? Ja, ik denk overleven. Ik denk gewoon de tandjes op elkaar en verder kijken en gewoon... Uh, ja, het is nu de tijd om de moestuintjes in te zaaien en de plantjes buiten te zetten. Om vooral uh, dat te gaan doen. Ondanks dat uh, de einde der tijden uh, uh, aan de horizon uh, gloort, uh, aan de horizon gloort. Dus, uh, en wat heeft dit allemaal te maken met uh, paradigma? Nou, uh, paradigma lijkt uh, op wat ik de vorige week met jullie besprak, referentiekader. Maar een referentiekader is vast. En, en, en per persoon. Het is individueel. En een paradigma dat, uh, ja, dat is ooit een keer begonnen in uh, Oude Griekenland als het woord voor idee. Of letterlijk vertaald voorbeeld. Het beeld wat je voor ogen hebt. En. En als je inderdaad ook kijkt van hè, de ontstaansgeschiedenis van ideeën, dan, dan, dan, dan besef je ook dat er een bepaald uh, uh, ja, verloop in zit. Op een gegeven moment uh, bedenken de Duitsers van, uh, nou we moeten braadworst in, in, introduceren in ons land en dan is het er ook. En braadworst zal ook vanzelf een keer verdwijnen en dat geldt ook voor de holocaust. Ooit een keer leek het een groepje mensen een goed idee, maar omdat het een andere groep mensen het niet zo'n goed idee leek, euh, ja, hebben ze dat plan toch maar afgeschaft. Dus zo moet je dat een beetje zien. Euh, en het woord paradigma heeft ook een verschuiving gekend. Nou, eerst is dus de individuele betekenis, hè? gewoon hè, een idee. Wat, ja, wat we allemaal kunnen hebben. Maar ja, soms hebben we ook tegenovergestelde ideeën, natuurlijk. Hè? En dan zie je dus ook een bepaalde strijd voor je. Van, van wereldbeelden, eigenlijk. En er zijn een aantal van die grote verschuivingen geweest. En met name. Uh, in de natuurkundige wereld, die gewoon uh, het hele wereldbeeld op de kop konden zetten. Want uh, dingen uh, kunnen aan elkaar uh, gerelateerd zijn. Je krijgt zo'n stelsel van aannames. Het is nog net geen geloof met een illustratief verhaal van... Uh, de ene broer die zijn andere broer doodslaat om, uh, om uh, jaloezie. Of uh, een man die met uh, zijn vrouw en zes kinderen, geloof ik. met alle dieren over. Uh, met een bootje over uh, de wereld vaart. omdat uh, God zo boos is uh, over. nou ja, zijn eerste poging, zeg maar. Hè? Dat zijn allemaal beelden. En, um, en mensen voelen daar iets bij. Of denken daar iets bij. Weet je? Ja, mensen doen iets met beelden. Ja, daarom zijn televisiebeelden ook zo um, gedachten en emoties oproepend. Ja, er was ook een uh, ander nieuws in het beeld. Er was een hoofd gevonden in Amsterdam. Nou, als je gewoon kijkt van. Uh, van, nou, ja, wat, wat wij als burger daarvan kunnen denken, nou eerst het individu, uh, al was het een crimineel, zit zonder hoofd in deze wereld, Nederland, Amsterdam, maar straks gaan we allemaal zonder hoofd zitten, wat uh, ik nogal overdreven vind, um, want als het kabinet valt, dan uh, behoud ik mijn hoofd, laat ik het zo zeggen. Uh, nou, een paradigma is sinds een jaar of vijftig, zeg maar, ook in de wetenschapsfilosofie als woord gedoken. Het woord is in de wetenschapsfilosofie uh, uh, fil terechtgekomen uh, om ja, het ergens over te hebben. En ja... Um, en die verschuivingen, waar ik een minuut of twee uh, geleden het over had, dat kan bijvoorbeeld zijn uh, verschil tussen of de aarde het centrum is van het universum, of dat je allerlei modellen kunt loslaten dat wij ook maar rondom de zon draaien. En dat is van wezenlijk belang omdat er ook machtsstructuren rondom bepaalde verhalen uh, zich geformeerd hebben. Um, en bijvoorbeeld in, in dit geval was het dan de Katholieke Kerk, die mensen in een gevangenis duwde, en, um, en God hoe heet het, op de brandstapels zette en weet ik veel wat. Dus. Um, en dat ging dan ook bij elkaar hangen. Uh, Galilei en Copernicus, die konden een ander wereldbeeld aanbieden. Uh, uh, en dat ondermijnde ook het gezag van de katholieke kerk. En daardoor kwamen ook er door zo'n natuurkundig verhaal, ook braken er ook allerlei oorlogen uit. En dat ging over macht. Er kwam een nieuw machtsvacuum door nieuwe kennis. Nou. Ik denk niet dat uh, het kabinet zou vallen vanwege een wel of niet komende migratiebrug van, uh, uit Turkije. Waar het volgens de tele Telegraaf om zou gaan. Ik denk dat we vooral hier bang worden gemaakt. Nou. Er is één woord, één iemand, die ik nog kan noemen in de resterende tijd. Uh, in het artikel van, uh, op Wikipedia over paradigma uh, staat natuurlijk ook de naam van uh, Karl Popper. En dat is natuurlijk een bekende wetenschapsfilosoof. En die kennen uh, de meeste libertariërs wel. Of niet. Maar die aantal, dat aantal libertariërs, zou nu... Wel verschuiven, denk ik. Ja, dat was dan de column van Henk. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Goed, dan gaan we nu naar het onderwerp uh, Moresnet. Voor de mensen die niet weten wat dat is. J -j Jij bent er net geweest, hè Lucas, vertel. Klopt, ik uh, ben er net geweest, stond op mijn bucketlist. Ik had eigenlijk vorig jaar een uh, soort van internationale uh, libertarische partijconferentie willen organiseren daar. Uh, had ik toen niet goed voorbereid, heb ik toen ook stilletjes afgezegd. En uh, vandaag was uh, dus de bedoeling van oké, okay, ik ga erheen, ik ga kijken wat is er allemaal zijn er goede faciliteiten. En ja, Moresnet is dus, en ik denk dat Peter daar ook het uh, nodige over kan vertellen... Uh, dat is een land wat honderd uh, jaar heeft verstaan, ergens tussen... 1815 of zo, naar, tot 1914. Ja, dat is het eerste land wat uh, binnengevallen was uh, bij de Eerste Wereldoorlog, hè? Ja, toen heeft uh, Duitsland het, uh, is het uh, gaan bezitten. In vijf minuten, geloof ik. Ja. ja, en vervolgens na de oorlog kwam het in handen van de Belgische overheid, die dan uh, vervolgens daar een belastingmonopolie kon vestigen. En ja, het is uh, qua. Toeristiek is het, het mooie deel van Moresnet ligt eigenlijk buiten het oorspronkelijke neutraal Moresnet. Eigenlijk is het Belgische deel van Moresnet het mooist, maar uh, ja, het neutrale deel ja, qua toeristische waarde is het niet zo heel spectaculair. Het is wel uh, heel erg, ja, het is natuurlijk gewoon bijzonder om daar rond te lopen. Het museum was uh, tussen 8 en 12 uur open en daar heb je dus niks aan als je om drie uur binnenkomt wandelen. En ja, goed, uh, er zijn een aantal, uh, uh, dat museum is vooral een sterke uh, verzameling van informatie over die periode en uh, wat dat betreft ook jammer dat dat niet is gelukt. Wel ben ik ook bijvoorbeeld nog even naar het drie landen of vier landenpunt gereden, want het Mauritsnet in de, aan de noordkant begon op het wat nu drie landenpunt is. Vanuit mm -hmm. daar in een smalle strook richting wat nu het dorp Kelmis is. En ten westen van Kelmis ligt dus het plaatsje Moresnet. Maar dat is dus eigenlijk het Belgische Moresnet en niet het echte oude land of uh, vrijstaat Moresnet. En uh, ja, goed. Het waren hele aardige mensen. Ik heb ook wel een paar mensen geïnterviewd of kwam ik te spreken. En toen heb ik ook aan hen gevraagd: van uh, voelen jullie. Want wat is het is een heel, heel raar taaltje, namelijk. Het is, ja, Frans hoor je natuurlijk ook op straat. Maar uh, de mensen op zich spreken wel Duits met elkaar. Zeker de ouderen. Maar ik heb ook jongeren Duits met elkaar horen, horen spreken. Dus ik vroeg op een gegeven moment aan een, in een restaurant in de picknick: uh, vroeg ik aan een paar mensen van. Uh, ja. Uh, voelen jullie nou uh, Duitsers, voelen jullie uh, Belgen, voelen jullie Walen, voelen jullie iets anders, voelen jullie Moesnet. En ze zeiden, well, we voelen ons Belgen en yeah. ja... Ik denk dat 100 jaar belastingmonopolie door de Belgische overheid er gewoon toe heeft geleid dat men eigenlijk nu niet beter weet. En voor mij sloeg dat ook meteen wel alle hoop dat het ooit nog een keer zelfstandig weer kan worden, dus de, de bezetting ongedaan kan maken. Dat, dat sloeg het meteen wel een beetje in, uh, in duigen omdat als iemand zegt van ik ben een Belg, dan uh, betekent dat, uh, zeker in, in België, betekent dat uh, van uh, nou, het is goed zoals het is en uh, we willen gewoon. België zijn en blijven... en we hebben geen zin in avontuurtjes. En dat is natuurlijk wel jammer. De meeste Mel ja. Belgen hebben het nogal moeilijk om te zeggen... ik ben een Belg. Dan zeggen ze meestal ik ben een Vlaming of ik ben een Walloniër. Mm -hmm. Dat is uh, ja. heel uniek eigenlijk dit. Ja, ja. Nou ja, degene die dat ook met, als eerste met overtuiging zei... dat was toevallig wel een oude Vlaming. Dus hij uh, was voor de mijnbouw... dat is een oudere, oudere meneer... dus voor de mijnbouw was hij die, die kant op gekomen. En, uh, en goed, hij zei ook gewoon van... Uh, in een Belg. En uh, ja, dat, uh, dat was. Ja, natuurlijk, als voor het voortbestaan van het land België, is het natuurlijk fijn om te horen dat mensen dat vinden. Maar ik was natuurlijk ook een beetje daar. Uh, behalve voor die uh, nieuwe conferentie, was ik natuurlijk ook een beetje aan het kijken van kunnen we hier nog een uh, zelfstandig staatje van maken waarmee we de concurrentie binnen de EU-zone wat kunnen aanwakken op belastinggebied. Heb je, heb je nog wel aan die mensen gevraagd daar of ze van hun geschiedenis nog iets weten? Nee, de mensen die ik. Echt heb gesproken, dat, dat zijn mensen van 70 en daar ben ik verder niet uh, op ingegaan. Het, het zou echt uit dat museum moeten komen. En ik weet van dat museum, daar zit ook iemand die weet echt heel veel ervan. Ja, uh, maar het leeft niet echt het echte mooie snet, zeg maar. Het is ook weer 100 jaar geleden nou, hè? Ja, klopt. 200 jaar geleden is het ontstaan en 100 jaar geleden is het opgehouden. Uh, ja, weet jij er iets van Peter? Uh, ja, wat dat boek daarover zei was dat, uh, dat daar. er werd een, een Napoleontische oorlog we uitgevochten. En toen op een gegeven moment had eigenlijk niemand meer zin om nog verder te vechten, maar ze wilden het ook niet opgeven. En toen werd er maar besloten om dat gebiedje dan een soort niemandsland te maken. Ja, we hadden had te maken met een zinkmijn, hè? Uh, ja, de, de, de zinkmijn op. ja, dat was een zinkmijn. Het gaat nog oh. iets verder terug. Er was een man die had ooit gezegd: van... Er ligt hier voor duizend jaar zink. Nou ja, binnen vijftig jaar was het op. <laughs> dat verhaal had hij bij de bank uh, lopen vertellen, uh, weet je wel, in een hoop een lening te krijgen. Men had zeg maar in 1815 bij de verdrag van Wenen had men die, die zone neutraal gemaakt. Omdat zowel uh, Duitsland als Nederland wilde, dat, wilde die zinkmijn hebben. Nou, toen heeft men gezegd, nou we maken het neutraal. En dan zit er een commissaris van Duitsland en een commissaris van uh, Pruis in dit geval. En dan wordt de, de winst met elkaar verdeeld. En zo, zo, zodoende was daar waar die mijn was, was een neutrale zone. Ja, en je ziet dat wel vaker. Dat, want eigenlijk is het bij dat Liberland uh, stukje ook gebeurd. Dat, dat er een oorlog uitbrak en dat op een gegeven moment... Ja, dat, uh, dat niemand het kon veroveren of vasthouden of wilde veroveren of er moeite voor wilde doen. En dan werd het maar dan heb je soms van die stukjes niemand land. Uh, en dat is natuurlijk altijd heel uh, fijn terrein voor vrijheidslievende mensen om uh, zich ja, naartoe te breven. Ja. Ik ben ook wel naar die mijn gereden overigens. En uh, ja, daar valt niet meer zo heel veel uh, van te zien. En het is maar echt een heel klein stukje van... Uh, Moresnet en ik ben bijvoorbeeld ook iets meer, uh, of tussen het drie landenpunt en het dorp Kelmis heb ik ook nog een stukje bezocht uh, wat uh, een stuk weg wat dwars door uh, Moresnet ging en ja, je merkte er verder gewoon helemaal niks van behalve dat het heel mooi was en dat er heel veel spechten zaten maar uh, voor de rest, het is ...het dorp zelf, de Kelmis... ...dat, dat, ja, dat is geen schoonheid, zeg maar. En nou ja, trouwens de periode dat al die anarchisten... ...en dienstplichten... ...en uh, ja, belastingontwijkers... ...en iedereen die niet zoveel op had met de staat... ...naar uh, Moresnet uh, vertrokken... ...dat was vanaf... ...1850 ongeveer, hè? Uh, toen, toen in één keer begon dat... Uh, ...dat hele kleine dorpje... De, ...of dat hele kleine strook over te raken. had ik begrepen. En... Ja, er zaten mensen van over de hele wereld. Er zat ook een Chinees en een ja. en en het zat ook nog eens vol met uh, casinos en uh, cafés, want uh, de, de, de, gold dan, uh, de wet van Napoleon gold dan nog en daardoor kon je gewoon uh, ja, lekker drank stoken en uh, een gokpaleis runnen. En Een hele belangrijke rol in, in dat dorp was natuurlijk die dokter, dokter Moli. Is dat die man die uiteindelijk dat uh, Esperanto begon te pushen? Ja, ja klopt, klopt. hij had eerst al een poging gedaan om een eigen munt te drukken, een eigen postzegel uit te geven. En op een gegeven moment wilde hij uh, bij de Volkerenbond dan erkenning krijgen en toen zeiden ze van ja, maar dan moet je iets unieks hebben, zoals een eigen taal. Toen was net dat Esperanto uh, Revival uh, was uh, begonnen en toen uh, dacht hij van ah weet je wat, we gaan iedereen Esperanto leren. Misschien krijgen we dan een, worden we dan erkend, weet je wel. En toen hebben ze een grondwet opgesteld, ergens begin 1900. En ja, er kwam heel veel pers van over de wereld kwam er, maar ja... Dit... Je moet een vlag hebben, dat is uh, ja, cruciaal. Ja, de vlag was ook, die was er ook, ja, ja. Dus, uh, ja dat wat... De taal kun je niet opdringen, dat, uh, Daarom spreken de, de Walen, of tenminste, het zijn in feite, het behoort tot Wallonië, maar het, het is nog steeds Duitsstalig... Mm -hmm. En dat, dat sla je er niet uit. En ik denk ook niet dat de Belgische overheid nog pogingen doet om dat ook te proberen. En uh, ja, als, iemand, als Esperanto opeens een officiële taal hoort, ja, dat, dat is niet. Of dat is wel even wat. Met een kleinere overheid is het alvast makkelijker dan met een grote ja. overheid. Maar dit was het gewoon, in dit geval was het uh, Dr. Moly die die mensen uh, enthousiast probeerde te maken voor uh, Esperanto. Uh. Dat is genoeg mensen in dat uh, gebied Esperanto spraken, dan ja, hadden ze een claim om een uh, eigen land te mogen zijn of zo. En, en in die tijd speelde ook dat men heel bang was dat men uh, ingelijfd zou worden door de Duitse bond. Ja, en, en inmiddels was dan aan de andere kant van de grens was dan België ontstaan. En uh, daar had men, wilde men liever bij horen dan bij uh, Duitsland. Ja, dat hele excuus van een eigen taal dat is natuurlijk onzin, want er zijn een heleboel landen die wel erkend zijn door die volkenbond, die geen eigen taal hebben, zeg maar. Ja, ja. Ik bedoel, Zwitserland is ook erkend en die hebben ook uh, talen van, uh, van alle kanten gehad, zeg maar. Klopt, klopt. Ja, ik denk dat er heel veel van die staatjes zoals Monaco en Liechtenstein en Andorra, die zullen allemaal wel ontstaan zijn op zo'n soort manier. Ja. Wat ook wel heel grappig was, want ik ben daarna doorgereden naar Munchau, dat uh, bijvoorbeeld in België, uh, dat heeft ook nog weer allerlei grondstukjes in Duitsland, uh, wat, wat vroeger dan een soort spoor, uh, of een, ja, een rails was voor treinen. Dat, dat is inmiddels een fietspad geworden, maar die spoorrails, dat is ook, ook al loopt het over het Duits gebied, dat is ook Belgisch gebied. Mm. Dat is ook heel bijzonder daar in die buurt. Dat zie je ook op de kaart, dan zie je dus, als je daar wat verder op inzoomt naar Google Maps, zie je dus gewoon florden België in Duitsland liggen. Oké, okay, apart. Nou, eigenlijk, eigenlijk het enige mooie, of uh, wat ik echt vol enthousiasme op de foto heb gezet, was een, een hele mooie oude Scania vrachtwagen. Oké. Okay. En volgens mij is dat een mooi bruggetje naar het volgende item. Ja, ja, ja, want jij hebt iets over met de LP transport, leg even uit. Ja, het is, uh, mooie vrachtwagens uh, gezien wel, ja, ook in Kelmis uh, uh, en uh, hele mooie oude Scania. En die vrachtwagens die wakkeren meteen mijn transporthartje aan. Uh, grote liefde voor transport en logistiek. En uh, ik heb ook gezien en uh, gemerkt natuurlijk dat er uh, in de transport en logistiek grote problemen zijn. En die problemen zijn uh, vooral te wijten aan een grote overheid die zeer veel reguleert aan het transport. En specifiek voor de Nederlandse en Belgische vrachtwagenchauffeurs... Ook vakbonden die uh, tegen de markt in zichzelf uh, of de slaafjes gaan verkopen, zeg maar. En uh, dat maakt het een heel interessante doelgroep voor uh, de libertaarse tijd. En uh, met die gedachte ben ik begonnen aan uh, LP transport en logistiek. Ja, er is nu een trend dat steeds meer Nederlandse en in mindere mate Belgische vrachtwagenchauffeurs dat die gaan zzp'en. Die zeggen ook van oké, okay, ik kom niet meer aan de bak uh, met, uh, slavenhandelaren, uh, met de lonen die de slavenhandelaren van de FNV en CNV afspreken. ga zzp'en, heb ik het zelf in de hand, kan ik tenminste nog rijden. Het is geen vetpot, maar uh, ja. Je wil graag rijden en dus kan dat op die manier nog steeds redelijk goed. Mm -hmm. En ja, dat is wel een hele interessante doelgroep in de zin van als je zelfstandig wordt, ik denk dat vele luisteraars dat ook zullen hebben. Dan merk je ook echt hoe duur bepaalde voorzieningen zijn als je die echt volgens de condities die de overheid voor ons regelt ook uh, privaat zou verzekeren. En dat wat in feite dan een, een uh, weergave is van werkelijke uh, kosten. En ik ben twee jaar geleden als een keer op een protest van vracht, vrachtwagenchauffeurs... heb ik een heel zenuw, zenuwachtige toespraak gehouden. En uitgelegd dat uh, de EU... Uh, te veel regels het probleem zijn. Dus niet marktwerking, wat er altijd maar wordt bijgehaald. En dat de vakbonden het probleem zijn. En uh, ja, als bonus, en toen werd het echt ongezellig, of werd het enigszins ongezellig, heb ik ook nog gezegd van, ja, als je echt als vrachtwaarschauffeur leuk wil rijden, verre afstanden, dan moet je gewoon naar Roemenië, Hongarije, Tsjechië gaan verhuizen. En uh, ja, dat zijn natuurlijk geen leuke boodschappen als je hier je hypotheek hebt en je familie die uh, blij is dat ze hier naar school kunnen gaan. En... Uh, nou goed, er zijn mensen die, uh, ja, die steunen mij wel. Uh, dus die zijn ook vrachtwagenchauffeur. Die zeggen ook: van ja, goed, punt wat je hier hebt. En uh, je moet alleen oppassen. Uh, want uh, vakbonden hebben ook tentakels uh, die verrijken. En ja, uh, niet iedereen is altijd even goed in staat om ja, goed uit te drukken en in woorden wat hij of zij voelt. En uh, ja, dat leidt er ook wel eens een keer toe dat je ja, bijvoorbeeld uh, heel onnette woorden toegespreidt het krijgt. En nou goed, daar kan ik wel tegen. Ik, het zijn de mensen met de beste bedoelingen uh, die ook gewoon op zoek zijn naar hoe verder in het leven. Ze ja, dus worden natuurlijk uh, klem gezet, denk ik. Door allerlei regulering wordt het zo onmogelijk gemaakt. Maar het is altijd heel moeilijk om de echte boosdoener te identificeren. En dan is het meestal ja, bijten naar je concurrenten bijvoorbeeld, uh, dat die, die daar niet door getroffen worden. Dus ja, die moeten eigenlijk, eigenlijk moeten die Roemenen ook allemaal. Uh, Volgens Nederlandse uh, regels werken waarschijnlijk. En dan, uh, dan, dan komt het weer goed. Nou, de regels zijn niet het probleem. Die zijn redelijk uh, geuniformiseerd over uh, de hele EU. Het probleem uh, zit meer in lonen. En ja, die zijn gewoon lager in Polen en Tsjechië en Roemenië. Ja, Die, die prijzen gewoon de Nederlandse vrachtwagenchauffeurs uit de markt. Ik, bedoel, ik heb zelf ook in die transportbusiness gezeten. Waarbij je gewoon met een Excel-sheetje gaat kijken van oké, okay, we hebben hier... Goederen vanuit China, die moeten overal in Europa verspreid worden. Hoe doe je dat voor gekozen? Want dat is wat de klant vraagt. Hmm. En dan maakt het nogal wat uit. Kijk dan, het maakt niet uit qua vliegtuigen of je het naar Luxemburg vliegt of je laat het vliegen naar, naar Parijs of, of naar uh, Budapest. Dat zijn de kosten niet. De kosten zitten in wat daarna komt naar de bestemming. En uh, ja, dan zit je gewoon met vrachtwagens als je het een beetje snel en flexibel wil hebben. En dan uh, ja. Kom je met uh, als je dat met Nederlandse chauffeurs zou doen, dan is het duurder dan als je dat met uh, Roemeense en Hongaarse chauffeurs doet. En, Zij uh, kunnen dat daar doen omdat het hun prijsniveau veel lager is ook. Hun kosten zijn veel lager dan hier. Ook uh, minder belastingen. Het is sterker nog, de Nederlandse vrachtwagenchauffeur uh, die sponsort ook uh, landen uh, op de Poolse vrachtwagenchauffeur. Dus door bijvoorbeeld. Uh, belasting betalen waarvan EU-subsidies, uh, die naar bijvoorbeeld Polen of Roemenië gaan, da daardoor kunnen zaken in die landen bekostigd worden, die dan uh, de chauffeurs uit die landen niet meer zelf hoeven te betalen. Maar die worden dus in feite gewoon betaald door de Nederlandse chauffeur. Uh, dus die wordt ook nog eens een keer duurder, terwijl de Poolse en Roemeense chauffeur minder duur hoeft te worden. Ja. ja, dat is natuurlijk extra zuur. En ja, dan zou je denken dat uh, misschien een vakbond ook wel eens een keer ziet van... ja, dat loonverschil is wel heel groot. Je kan natuurlijk wel zeggen van... Uh, ja, de chauffeurs moeten uh, meer gaan verdienen in Polen of Roemenië of Hongarije. Maar goed, die willen ook gewoon werk kunnen houden. Mm. Want het uh, is niet zomaar dat ze hier aan het werk kunnen. Dan moeten heel veel dingen voordelig zijn. En die zullen ook niet zo snel genegen zijn om uh, te zeggen van... Ah, we willen ook hetzelfde loon verdienen als een Nederlandse chauffeur. Want dan uh, is hun leven ook gewoon, uh, hun wereldje wordt dan ook gewoon een stuk kleiner. Dan zullen ze ook niet meer uh, zoveel hier op de weg te zien zijn. En uh, ja, dan zijn er ook heel veel mensen zonder werk. Ook al heeft de EU of is binnen de EU niet gezegd dat er misschien toch nog iets als een uniform loon zou moeten komen. Ja, dat is natuurlijk gewoon een... Kartelvorming, Ja, ja. Laat ja, dat het zal... altijd graag gebeuren om de hele boel te ploffen. Maar ja, dat, dat, dat gaat echt te ver. En uh, ja, dat zou op zich natuurlijk het lot van een Nederlands chauffeur wel makkelijker maken. Maar uh, dat leidt er dan ook meteen weer toe dat er een hogere loondruk komt. Want dan zeggen ze ook: van ja, nu hoeven we niet meer zo heel erg op die lonen te letten. En dan is er nog een andere belangrijke trend binnen transport en logistiek. En als, als we even kijken naar vrachtwagens, dat zijn geautomatiseerde vrachtwagens. En ja. Ja, hoe duurder je de lonen maakt, hoe rendabeler een business case daarvoor wordt. Ja. Ja. En um, ja, ik vraag me af of de vakbonden dat uh, ook zo zien. Ja. Ik hoop ik het hoorde... voor de chauffeurs. In geval... Ik hoorde laatst dat een, uh, van iemand uit Hongkong: dat, dat je in Hongkong een soort Uber hebt voor uh, vrachttransporten. Ja. En dat is dan voor soort, ja, meer kleine busjes. Maar die, uh, ja die, als je dan een busje hebt, dan kan je aanmelden als. Uh, ik uh, ben beschikbaar om dingen te transporteren. En iemand die wat getransporteerd moet hebben, die heeft een app. En daar kan hij dan zo iemand oproepen, zeg maar. Nou, sterker nog, ik heb dus een uh, tijdje terug iemand gesproken... die ook bezig was zoiets in Nederland uh, op te zetten. Ja, er zijn uh, verschillende initiatieven. Ja, sowieso voor uh, vracht over de weg heb je zeer veel uh, platforms... Uh, waarbij je kan zeggen van, oké, okay, ik heb hier een vracht staan... Uh, bijvoorbeeld in Luxemburg, die wil ik in, uh, in Eindhoven gelost hebben. Ja, er zijn altijd... Nederlandse vrachtwagenchauffeurs of die toevallig langs Eindhoven moeten en die zeggen van oh ja, ik kan dat stuk ook nog meepakken, dan hoef ik niet leeg te rijden. Hm. En je ziet nu wel bijvoorbeeld ook steeds meer Roemeense en Poolse bestelbusjes onder de 3,5 ton zie je ook in Nederland rondrijden. En het maakt op zich natuurlijk niet uit, een, een vracht die in zo'n busje past, ja, het maakt niet uit of het met een vrachtwagen gaat of met een uh, busje. Dus die zullen daar ook wel gebruik van maken en uh, ja, geef ze ongelijk. Het geld uh, ligt op straat natuurlijk wat dat betreft. Ja, ja. Het internet heeft het heel uh, transparant gemaakt. En uh, ja goed, ik ben dus nu begonnen met wat blogposts te schrijven die uh, ja, gewoon aan het denken moeten zetten. En uh, nou, we zien wel waar het heen gaat. Het is iets wat uit mijn hart komt. En uh, ja, ik heb echt het allerbeste voor met alle vrachtwagenchauffeurs. En dan met een extra plusje voor de Nederlandse en Belgische chauffeurs. Uh, alleen ja, uh, men moet ook eens keer uh, inzien dat de Poolse chauffeurs, uh, of de Oost-Europese chauffeurs, die zijn niet schuld aan hun situatie. Het is de overheid, het zijn de regels, en het uh, zijn natuurlijk gewoon de vakbonden die uh, in Nederland op, op een of andere onduidelijke redenen mogen bepalen uh, wat de lonen zijn van mensen ook die niet lid zijn van vakbonden. Mm -hmm. Het is natuurlijk gewoon totale waanzin mm -hmm. dat dat zo is. En uh, ja, vroeg of laat zal de bom moeten barsten. zeker als steeds meer mensen ZZP gaan uh, Gaan maar dat proberen ze ook weer af te sluiten. Tenminste, je ziet dat die ZZP'ers die worden meestal ook onder vuur genomen door vakbonden en uitzendbureaus en zo, die gaan, die gaan weer lobbyen voor moeilijkere regulering. Die dat die ook, zeg maar dat, dat gaat dan altijd onder een noemer. ZZP'ers dienen ook beschermd te worden. Ja. En beschermd is dan allerlei verplichte ellende meezeulen waardoor ze ze zelf, zelf niet meer kunnen verkopen. Ja. Oh ja, de slaven, um, de, de vakbonden zien natuurlijk de slaafjes van een uh, slavenboerderij af. Uh, <laughs> ja. En uh, ze willen wow. liefst dat ze, dat ze die slaven kunnen blijven exploiteren voor eigen gewin. Mm. En ik zelf wel dat ze dat uh, doen, maar dat, ja, mensen die zien zelf ook wel van, uh, ja, als ze uh, die lonen gaan nemen, dan gaat mijn bedrijf failliet of, of mijn werkgever gaat failliet. Dus als dat... ...een voordelige manier is, dus gaan we het gewoon op een andere manier doen. Dus uh, baarten gaat altijd naar het laagste punt, gelukkig. Mm -hmm. ja. Wordt jouw initiatief al uh, goed gedragen? Door, heb, je, heb je al veel respons gekregen? Ja, ik heb natuurlijk vooral... Uh, ik heb wel bij uh, Transportbelangenvereniging Nederland... ...heb ik mijn een posting ook laten plaatsen. Dat is een, uh, een soort van uh, vereniging die transportbelangen wil behartigen. Niet alleen van chauffeurs, maar ook van werkgevers... ...die in de knel komen te zitten... En uh, ja goed, daar, daar heb ik op toevallig het rijbewijsartikel, heb ik drie reacties gekregen die echt verschillend van aard zijn. En ja, dat is, dat is ook één reactie waaruit blijkt dat ik gewoon over sommige dingen niet goed heb nagedacht. Ja, dat is gewoon goede feedback dus. Mm -hmm. En andere dingen, ja, die vallen dan te weer weer Alleen, ja, dat uh, heeft soms ook geen zin, want dan praat je... Soms praat je ook gewoon tegen de muur als het om uh, bijvoorbeeld vakbonden als slavendrijvers gaat. Ja, mensen zien dat niet als uh, zodanig. Komen op, op voor onze belangen. Ja, ja. Ja, nou, dat moet eerst tussen de oren belanden en dat, uh, dat heeft tijd nodig. Maar ja, die, het, het water gaat gewoon steeds nader aan de lippen staan bij de chauffeurs. Dus uh, ja. Ja, dan uh, ga je op een gegeven moment ook kijken van wie uh, gooit mij een reddingsboei aan. Mm -hmm. En uh, dan ga je er ook uh, geïnteresseerd ja. in zijn. Maar is het dan niet beter omdat ja, heel veel mensen nog steeds denken... dat de vakbond uh, voor hun belangen opkomt, dat je dan misschien een ander woord gebruikt, waardoor mensen dan gaan nadenken van, oh ja, wacht eens even, vakbonden, daar heb ik eigenlijk helemaal niks aan. Ik hou me van harte aanbevolen voor suggesties, het is altijd natuurlijk even puzzelen ja. en kijken wat aanslaat hè, ja, ja. wij kunnen zelf dan wel slaafbedrijvers uh, gebruiken, dan weten we denk ik allemaal wel wat er bedoeld wordt, maar dat staat zo ver af. Van waar andere mensen soms aan denken en ooit aan hebben gedacht, dat dat ja, een te grote stap is om, om begrepen te worden. Mm -hmm. Ja, ik denk het ook, ja. Oh, ja. ja, goed, uh, dan gaan we nu over naar het volgende onderwerp. En daarvoor is een uh, heel speciaal iemand aangeschoven: dat is namelijk Pim Weinakker. Ja, welkom Pim. Ja, we hebben jou uh, erbij omdat jij zit bij een, een nieuwe partij. En dat is een hele bijzondere partij. Inderdaad, dat is uh, de partij uh, Stem Direct. En de partij Stem Direct is uh, opgericht door een meneer Rob Verboom. Dat is een uh, inwoner uit de Rijswijk. En die was toen een tijd, wilde die uh, lid worden van de uh, VVD al daar. Alleen hij kwam er niet in. En toen heeft hij uh, bedacht dat hij meer democratie wilde. En toen heeft hij uh, dit systeem bedacht. Deze, zoals deze partij werkt is een uh, partij voor directe democratie. Mm -hmm. En uh, het werkt eigenlijk heel simpel als volgt. Stel, er is een uh, stelling in de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld, uh, Geert Wilders zegt van, nou, alle grenzen die moeten dicht. Uh, we willen geen buitenlanders er meer in. En dan zetten wij die stelling zetten we online op onze uh, website. En dan kun je daar gewoon als burger op stemmen. Dan kun je inloggen via ofwel Digi-ID of uh, via een ander systeem. En dan kun, je, dan kun je zeggen van, ja, ik ben hiervoor of ik ben hier tegen. Oké, okay, ja, dan nou, zullen veel mensen zeggen, maar ja... Is dus dat niet het wiel opnieuw uitvinden? Nou, laat ik zo zeggen, dit is uh, niet voor het eerst dat dit bedacht wordt, maar het wordt gewoon eens tijd dat het een keer uh, echt geïmplementeerd gaat worden. Wat jij eigenlijk ook zegt is, van uh, de, jullie partij, als die heel groot zou zijn, zou je feitelijk gewoon een referendum zijn uh, elke keer. Sterker nog, je bent dan elke dag bij je uh, referenda aan het houden, bindende referenda dan wel te verstaan, en ja. geen raadgevende referenda, als waar we nu mee worden afgescheept door deze regering. Ik denk dat het wel een verbetering is toch? ten opzichte van wat je nu hebt. Want ja, hoe verder machthebbers van je vandaan zitten, hoe erger het wordt. En ook hoe langer ze een mandaat hebben, hoe, hoe erger het wordt. Want dan maken ze, zich, ze beloven gewoon van alles om een mandaat te krijgen. En als ze daar vier jaar mee vooruit kunnen of acht jaar, dan, uh, dan gaat het helemaal mis. Maar ja, ik denk nog steeds, stel nou dat een hele hoop mensen zeggen van... Uh, ja, ze zijn wel heel bang voor terrorisme geworden en alle moslims moeten in een concentratiekamp. Dan ga, ja, ga je dat dan ook uh, zitten steunen. Het hangt er af als een van de bestaande partijen, want daar gaat het dus om. Kijk, deze partij brengt zelf geen dingen naar voren. Uh -huh. Dit is een partij die alleen reageert op dingen die dus in de Tweede Kamer als wetsvoorstel liggen. Uh -huh. Nou ja, stel er is zo'n wetsvoorstel dan. Ja, stel er is een wetsvoorstel, dan zullen wij dat in instelling gaan brengen, ja. Ja, en dan, dan ga je dat vragen aan je achterban. En de achterban ja. zegt allemaal, ja, hij hebt in een concentratie komen met die gasten. We hebben het nou helemaal gehad met die terroristen. Ja, goed. In hoeverre in rijkt hoeverre de democratie dat je zegt van hè, willen we dit wel of willen we dit niet? Is dit nou echt verantwoord of niet? Ik denk wel dat er bepaalde regels We hebben natuurlijk ook een grondwet, hè, en die staat dit ja. dan niet toe. Dus, uh... De vraag is dan inderdaad: van uh, kun je dat inderdaad wel, met de grondwet kun je dat wel doen. Ja, want die partij zit uiteindelijk dan ook in de Eerste Kamer en in de Eerste Kamer worden alle uh, wetten getoetst aan de grondwet. Dus dan zegt die partij in de Eerste Kamer van uh, in eerste instantie zijn wij er dus om de grondwet te handhaven en dan zeggen wij nee, uh -huh. dit kan niet. Dus in de, als jullie in de Eerste Kamer zitten dan geldt het niet dat mensen kunnen uh, stemmen? Dan kunnen ze alsnog wel stemmen alleen... De partij in de Eerste Kamer heeft een eerste, want dat is waar de Eerste Kamer voor is en dat is wat heel veel mensen vergeten. De Eerste Kamer is om alle wetten in feite aan de grondwet te toetsen. Ja, klopt. En uh, als we dat nou eens gedaan hadden in al die tijd, dan waren er een hele hoop wetten die er nu doorheen zijn gejast, niet eens doorheen zijn gekomen. Nou, in dit geval zal de partijstem direct dan zeggen van nou, we zullen in de Eerste Kamer dus onze taak dan uh, in die zin oppakken. Dat we zeggen van nou, misschien heeft in de Eerste Kamer onze achterban daar wel voor gestemd. Of uh, in de Tweede Kamer daar wel voor gestemd, maar in de Eerste Kamer zeggen we van nou, dit past niet bij de grondwet, dus dan komt het er alsnog niet door. Moet je zeg maar ook lid zijn van jullie partij om dan... Uh... Te mogen stemmen via dat platform, uh, website. Uh. Ja, je zou je op een, een of andere manier wel moeten aanmelden, natuurlijk. Dus dat, ja. kan, uh, dat kan dan eventueel via DigiID of uh, via een andere vorm van online registratie. Mm. En we hebben daar verschillende ideeën over hoe we dat willen doen. Daar zijn we technisch nog niet helemaal uit. Er schijnt ook een, een nieuw systeem te gaan komen wat niet zo zeg maar, is als Digi-ID of iets wat, er, wat daarnaast komt te staan. Zeg maar, een soort van secundaire manier om, uh, ja, om jezelf te verifiëren. Aha. Of gewoon via je Facebook profiel. Ja, oké, okay, maar dat is ook wel weer een beetje uh, fraudegevoelig. Nee, Nee, miljoen Chinese hackers kan dan. Ja, precies. Dus je moet wel iets hebben wat, wat zoveel mogelijk waterdicht is. Kijk, en er, is natuurlijk, er komt natuurlijk ook nog wel een mogelijkheid om ook dingen gewoon op, op papier te doen. Ook voor oudere mensen. Want ja, hoe moeten die dan gaan stemmen? Ja, precies. Want sommige zijn totaal uh, digitaal. Of die hebben helemaal precies, geen computer. Dus dan krijg je, dan krijg je gewoon een, een formulier wat je kan aanvragen. Mm -hmm. En op dat formulier kun je net als bijvoorbeeld... Uh, kijk, als je voor de Tweede Kamerverkiezingen gaat stemmen, krijg je zo'n uh, zo vel met allemaal uh, namen erop. Maar dan kan je gewoon met een rood stempotlood kun je aanvinken van. Uh, ik ben uh, voor uh, dingen die de VVD zegt over bijvoorbeeld uh, de belastingen. Maar ik ben tegen bepaalde stellingen die de VVD zegt over. Uh, ...verdere privatisering. Mm -hmm. Ja, ze hebben, zeg maar... Uh, ...nu uh, is er een soort partij voor discipline. Hè? Dus dan worden gewoon mensen de armen teruggedraaid... ...en een beetje handje klap. van... Uh, ...ja, uh, hoor eens jij wil dat. Uh, daar willen wij best uh, voor stemmen. Maar dan moet je hierin meestemmen, zeg maar. Het is een beetje, uh, ja... Ge... Ja, wat ik zeg van, ze zijn gewoon bij elkaar aan het shoppen. Ja, in Amerika hebben ze daar misschien wel een effectieve verdediging tegen gevonden. Want dan hebben ze van die wetten van uh, 1500 pagina's. En die worden uh, anderhalf uur voor de stemming worden die uh, ter inzage gegeven. <laughs> Midden in de nacht of zo. En dan heb je nog uh, ja, heb je door een anderhalf uur om daarover te beslissen. En, ja, hoe ga je dat dan nog even aan de mensen voorleggen? Nou, ik, ik weet niet of dat het mogelijk is, maar misschien moeten we dan onze stem onthouden... En ik weet niet of het mogelijk is dat als de, de Tweede Kamer bijvoorbeeld niet volledig stemt. Dat dan de stemming alsnog geldig wordt verklaard. Ze dus kunnen we op die manier misschien de boel dwarsbomen. Ja. Misschien is dat nog een mogelijkheid. Nee, ik weet inderdaad niet of ze daar volmacht kunnen geven. Dat, dat ze op een gegeven moment uh, van tevoren beginnen ze de, Hebben ze een portefeuillehouder, zeg maar, voor uh, ja, uh, justitie. Binnen de CDA. En dat iedereen zegt. Nou, uh, je mag mij gewoon. Uh, ...ik geef jou een volmacht om over alle justitiezaken te zitten... ...en dan doe ik alle milieuzaken, zeg maar. En dan, dan gaat het hele CDA als één blok uh, achter hun ene man staan. Zeg maar, dan hoeft hij er alleen maar bezig te zijn. Of, uh, het zou best kunnen zijn dat het zo gaat, maar dat weet ik ook niet helemaal. Ja, maar dan, dan heb je natuurlijk nog steeds een hoop want dan kan je wel onthouden, maar dan, dan uh, is er niemand en niemand ja, heeft het maar gelezen. Dan maar, maar Dan hebben wij als, als, als partij in ieder geval ons uh, ding gedaan. Ja, maar als je veel, veel, veel zetels krijgt, dan wordt het alsnog moeilijk voor ze. De... Precies, want dan kunnen wij alsnog de boel op die manier blokkeren of traineren of... Uh... Tenminste, als het volk het wil, hè? Zoals het volk het <laughs> ja, wil. Ja, ja. ja, ik bedoel, kijk, als het volk niet kan stemmen, dan, ja. uh, dan moeten we dan maar blanco stemmen of, of, uh, all of, of volledig tegen gewoon. Ja. Dan zeggen we gewoon als er, als er te weinig tijd tussen zit, uh -uh. dat kunnen we ook zeggen van als er te weinig tijd tussen zit dat wij hier Ondaat, nee. het volk goed kunnen, kunnen informeren en juist kunnen informeren, volledig kunnen informeren, stemmen we gewoon per direct gewoon tegen. Ja, ja. Ja, ik denk dat er wel wat broeit, zeg maar je ziet in Amerika ook, dat de mensen zijn heel erg ontevreden erover en eigenlijk met Pim Fortuyn zag je dat hier ook al. En we hebben natuurlijk wel door dat ze ergens allemaal links en rechts genaaid en beroofd en uh, een klem gezet worden. En als er dan iemand komt die niet helemaal van de gevestigde, uh, ja, die niet helemaal ingekapseld lijkt zeg maar, een soort uh, degene elke Bringman is, dan springen ze daar ook gelijk uh, wel op. Dat uh, kan dan wel eens hard gaan. Dan. Tenminste, je ziet nou bij die Trump en die Bernie Sanders zijn eigenlijk alle twee een beetje outsiders die ze toch redelijk weten, naar voren weten te vechten. Pim, denk je al, heb uh, je dan een beetje een idee hoe groot het draagvlak is voor jullie partij? Nou, als, ik, uh, als ik zo gewoon eens in de, op straat vraag, dan zijn er echt heel veel mensen die het gewoon een heel goed idee vinden. En die zeggen van ja, wat er ook gebeurt, er moet gewoon meer directe democratie komen. En uh, hoe dat gaat gebeuren, dat maakt ze niet zo heel gek van uit. Maar ze zeggen gewoon van, we willen of wel... Uh, meer bindende referenda, want het referendum wat er nu komt, bijvoorbeeld op uh, 6 april over dat, uh, handels, dat associatieverdrag met de Oekraïne, dat is gewoon een, uh, een raadgevend referendum, dus dat kunnen ze naast zich neerleggen. Ze zeggen nee, we willen net als in Zwitserland, bindende referenda. En ik denk dat er op dat vlak echt nog wel een uh, hele wereld te winnen is. Mm -hmm. Want de mensen zien inderdaad ook wel in van ja... Als je nou zegt, van ben je het eens met alle standpunten van de PVV? Ja, ja, ja, ik wil die buitenlanders er wel uit. Maar ik vind hun sociale beleid nou niet echt geweldig. Je bent het nooit helemaal eens met één partij. Nee, nee. Je kiest altijd voor de minst slechte optie. En dan moet je nog maar zien of dat ze het waar kunnen maken. Ja. ja, want die gaan weer coalities vormen met weer een aantal andere partijen. Hè? En dan moeten ze water bij de wijn doen. Ja, daar heeft helemaal niks meer van over. nee. Ja. Ja, is toch intervueel... dadelijk, dadelijk is het zo dat Wilders, die heeft met, met zijn grote waffel, die zegt... ...joh, ik ga wel regeren. Ik zeg van, hey, jongen, jij slaat nog geen een pakje boter... ...want je moet dadelijk minstens met vier andere partijen gaan regeren... ...wil je een meerderheid in de Eerste Kamer hebben. Dat is gewoon gans onmogelijk. Dus hij zal toch zoveel water bij de wijn moeten gaan doen... ...dat ook zijn kiezers weer zullen zeggen van... ...ja, nou zijn we toch weer door een besodemieterd. Ja. En zo is dat trouwens in dat eerste kabinet waar hij in zat, is dat ook gegaan. Ja. Toen mocht hij ook niet alles doen wat hij... Hij had een, een gedoogconstructie, had hij. Ja. Ja, een gedoogconstructie, maar alsnog had hij dus wel op een aantal dingen had flink in moeten leveren. Maar hij mocht zijn dierenpolitie euh, hebben, die er alweer weg is. <laughs> ja, precies, ik wou net zeggen, die is alweer verdwenen. Ja. Dier, dierenpolitie? Ja, ja, ja, ja. <laughs> Wat is het dit nu voor euh, waanzinnig punt? Hij is dat langs je heen gegaan, die heeft, die heeft bestaan. Is er nog dieren gearresteerd? Of, ja. <laughs> Ja, goed, ja. Nee. Oh, nee, echt nog ter afsluiting. Is er nog één ding die je echt nog, uh, nog wil melden over jouw partij? Uh, de website bijvoorbeeld. De, de website is www.stemdirect.nl En we hebben ook een uh, Facebookpagina. En we zijn dus nu bezig om zoveel mogelijk likes te verzamelen op die Facebookpagina. Vanaf 60.000 uh, likes. En dat is ongeveer te vergelijken met één zetel in de Tweede Kamer. Gaan we in ieder geval, uh, in ieder geval Rob Verboom en ik gaan dan proberen om in, die, om in de Tweede Kamer te komen voor 2017. Gelden die dan ook gelijk als uh, ondersteuningsverklaringen? Nou ja, dat hopen we natuurlijk wel. Ja, ja, ja. Uh, Dus dan, dan gaan we in ieder geval gaan we wel een, uh, een poging wagen. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk ook een, een x-aantal jaar geleden gezien met een, aantal, met een kleine partij die dat was... Ik geloof Partij voor Mens en Spirit, die hadden ook bijna één zetel, maar die hebben het dus ook net niet gered. Nee. Maar je zit inderdaad gewoon, je moet een landelijke campagne zien te voeren. We hebben op dit moment hebben we gewoon echt uh, nul credits, zeg maar. Ja. Dus uh, we denken er wel over om ook een crowdfunding uh, te gaan beginnen om, uh, om hier uh, meer rugbaarheid aan te geven. ja. ja. En dat is, uh, dat is ons plan. Gewoon zoveel mogelijk uh, likes binnenhalen in eerste instantie. En proberen via Facebook en via andere kanalen. Zeg maar zoveel mogelijk bekendheid te genereren. Ja, en dat kost ook een hoog geld natuurlijk, hè? Een Tweede Kamercampagne. Dus uh, sowieso al, uh, alleen al om mee te mogen doen. Ja, precies. Maar er ja. zijn ook wel weer uh, subsidieregelingen voor. Uh -huh. Alleen je moet dan als partij moet je dan eerst A. zoveel leden hebben. En je moet dus kunnen aantonen waar je je geld dan aan uitgeeft. Ja. Dat zal dan niet het grootste probleem zijn maar, uh, we moeten dus wel voor die tijd dan uh, zoveel uh, leden hebben. Mm -hmm. Je kunt jezelf al wel aanmelden op die partij uh, stem direct. We hebben daar een, een mailprogramma, zeg maar, dus je kan jezelf uh, inschrijven voor een uh, nieuwsbrief. En als je dus ingeschreven hebt voor die nieuwsbrief, dan komt er op een gegeven moment komt er ook wel een, uh, een uh, verhaal hoe je jezelf dus aan kunt melden voor de, voor de partij als lid. Nee, goed, uh, ja, Pim, dan wens ik in ieder geval heel veel succes dan uh, met je partij en. Uh... Ja, goed. Ja, misschien uh, haal je de zetel. Dan, uh, ja. dan gaan we dat zien. Nou, we, hopen, we hopen dat we meer dan één zetel halen. Ik hoop dat we gelijk uh, de helft van de stemmen halen. <laughs> en dan is alles wat er hier in, uh, in Nederland <laughs> gebeurt, als we dus met z'n allen 100 voor of tegen stemmen, dan krijgen we gelijk bindende referenda. Mm -hmm. Er wordt alles een bindend referendum wat er hier in de Tweede Kamer wordt besproken. En sterker nog, zonder ons wordt er dan niks besproken. Mm -hmm. Dan uh, kunnen we gewoon als, uh, als burger kunnen wij bepalen wat er hier in dit land gebeurt in plaats van de politiek. Yeah. De politiek mag dan wat ons betreft de voorstellen doen. Maar wij gaan als burger stemmen wat er werkelijk gaat gebeuren. Jullie gaan ze afknallen. Wij gaan het afknallen, ja. <laughs> ja. Nou, nee, beter gezegd, jullie gaan het afknallen. Ja, ja, ja. ja, ja. Hey, maar goed, ik had, voordat we gaan afsluiten, ik had begrepen dat jij naast deze partij nog meer doet. Hè? Dat heeft ook met democratie te maken. Vertel ja, even. Ja. Nou, ik ben met een aantal uh, mensen ben ik een uh, nieuwe stichting uh, op gaan starten. Uh -huh. En die groep mensen dat zijn uh, vrijwilligers van het burgercomité EU... Die hebben samen met Forum voor Democratie en uh, geen, uh, geen Stijl, Geen Pijl toen de tijd uh, dat uh, 5 april referendum voor elkaar gekregen. Uh, 6, 6 april, sorry. Wij zijn als groep, dus toen de tijd van vrijwilligers, zijn we bij elkaar gekropen nadat we dus dat uh, referendum uh, hadden mogelijk gemaakt. En we zeiden van ja, we willen dit eigenlijk wel breder gaan trekken. Want Burgerforum EU doet dus alleen uh, dingen promoten die dus uh, te maken hebben met de uh, EU. En wij willen het breder gaan trekken. Wij willen dus alle dingen... Uh, als alle democratische processen gaan promoten... die Nederland rijk is... en mensen daarop wijzen. Mm -hmm. Dus we willen de, het, het land in met allerlei... Uh, promotiemateriaal en uh, voordrachten en dat soort zaken. Oké, okay, ja, klinkt mooi. Ja. En nou goed, die Stem partij die hoort daar natuurlijk ook bij. Dat we dus mensen dus, uh, gaan uh, attenderen dat er dus ook dit soort partijen zijn met dit soort systemen die, uh, waar je in de toekomst op kunt gaan stemmen om de democratie te versterken. Nee, tof. Uh, is er ook nog een website voor als uh, iemand dit uh, hoort en ja. denkt van, hé, hey, ik wil me aanmelden? Want, uh, nou goed, we werken uh, grotendeels vanuit Den Haag en omstreken. Mm -hmm. Als er mensen zijn uit Den Haag en omstreken die dit horen, ga dan naar www.burgercomiténl aan elkaar. En dan .nl daarachter. Mm -hmm. Dat is onze website, dat is onze officiële website. Daar kun je aanmelden als vrijwilliger. En uh, we zoeken nog mensen die ons gaan helpen flyeren en uh, folderen en aanplakken in de komende weken. Want we hebben handen tekort, dus uh, hoe meer hoe beter, meld u aan, meld u aan. Ja. Nee, toppen joh. Nee, dan, dan, dan dank ik je even, uh, hartelijk. En uh, ja, dan sluit ik uh, tevens ook de uitzending af. Ik uh, wil alle luisteraars uh, hartelijk danken voor het uh, luisteren naar dit programma. En uh, uiteraard zijn we volgende week weer met een uh, nieuw programma. Ik wens iedereen nog een hele vrolijke en vooral vrije week. Goed zo'n